Uur. Gerlijk met het journaal Het stadhuis van Gaggenau in Duitsland is ontruimd vanwege een bommelding. De beller die de melding deed, zei dat de bedreiging te maken heeft met het afgelasten van een optreden van een Turkse minister. Die wil de Turkse kiezers in Duitsland oproepen om bij het komende Turkse referendum voor de voorstellen te stemmen die de positie van President Erdogan versterken. De gemeente zei de organisatie van de bijeenkomsten niet aan te kunnen. De gemeente Gaggenau denkt dat het doorzoeken van het stadhuis nog uren kan duren.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 maar ook voor vrouwen en homo's. Die komen volgens Akerboom bij sollicitaties niet altijd bovendrijven. Mensen die minder dan een kilometer van een pluimveebedrijf wonen... lopen meer risico op een longontsteking. Dat zeggen onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht... en het UMC Utrecht in de Volkskrant. Tot ruim een kilometer van een pluimveebedrijf is er verhoogd risico. Daarna wordt het snel minder. Volgens onderzoekers wordt het hogere risico niet veroorzaakt... door een specifieke bacterie, maar door stof... Staatssecretaris Van Dam vindt het onvermijdelijk dat er maatregelen komen om de risico's te verkleinen. De wereldhandel gaat last krijgen van de plannen van president Trump, verwacht de werkgeversorganisatie VNO-NCW. en De Amerikaanse regering wil de spelregels van de wereldhandelsorganisatie voortaan negeren als dat Amerika goed uitkomt. De Nederlandse werkgevers zijn bang dat er dan sneller en vaker handelsoorlogen zullen ontstaan.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 Ja, goedemorgen luisteraars. Henny is die er moet... ook. Ja, hoi Ron. En we <laughs> hebben vandaag een, een overgevolgd programma. Want er gebeurt natuurlijk van alles uh, in de sport. Zeg in, dat. In Haarlem en Omstreken. De knipsels liggen hier uh, hoog opgetast voor ons. We hebben Jos de Jong. En dat gaat natuurlijk straks toch weer over die korrels. Ja, daar is er ook wordt weer het weer... nodig aan de hand. En Zembla is achter hem aan het jagen. Want we wil hem waarschijnlijk interviewen. Want zo belangrijk is die Jos met zijn eerste verhaal. Want hij is de man die het allemaal uh, aan de gang heeft gebracht. Ja, dan moeten we het zo nog maar eens uitgebreid over. Nou ja, zolang gezondheid van kinderen en ook van ouderen... Nou jij ja, zegt dat, want he? ik speel er zelf ook op. Dus wat dat betreft, ja, precies. als het niet goed is... He? Nou, ik sta er maar zeven dagen per week op, dus wat mij betreft... <lacht> ja, we hebben als gast, jongens, vandaag Ayan Kajivi, Zeg ik het goed? Kajili. Dat is een trainer bij de Koninklijke HFC. Maar dat is ook iemand die in de opleiding van de KNVB zit. En die opleidingen, ja, dat is toch wel iets om over te praten. Want uh, deze man bijvoorbeeld moet uh, een aantal keren per week naar Zeist. Hij staat iedere dag op het voetbalveld bij HFC. Maar Zeist heeft daar gewoon maling aan. Kom maar. En soms mogen ze naar Amsterdam. Maar nou heeft hij een trainersbaan. Maar je zou een vaste baan hebben en dan moet je dat doen. En daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Welkom jou. En waar ik heel blij om ben... Je moet heel dicht in de microfoon praten hoor, want anders horen de mensen je niet. Waar ik heel blij om ben, is jouw muziekkeus. Eindelijk iemand die verstand van muziek heeft, zou ik zeggen. Vertel, vertel, ja. vertel. Ja. <laughs> Je bent erbij, ze Dit is een beetje mijn muziek, ja. Ja, Nederlands talig. Ja. Ze lachten slapen. Vroeger is een avond. Mag toch mij? Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja... Maar zij kent mij... Oh ja. Yeah. Nu sta ik voor je... Ik ben weer blijven hangen... In de kroeg... Zo'n nacht, weet het... Heb ik nooit genoeg... Hoe Was het... Er was alles...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 In ons allemaal, ze blah nooit, maar je voor mij Zij gelooft in, in mij. Ik ga aan Henny vragen. Henny geloof je nog een beetje in me. Ja, Charles, als je die, die schuif maar niet steeds dicht draait. Ja, ja, ik, wilde je, ik wilde je net welkom heten en oh, aankondigen. Ja. Nee, even, even, even voor de luisteraars. Oh ja, Henny zat druk te babbelen, maar inmiddels uh, draaide de plaat al en, uh, uh, had Charles de schuif van Henny al lang dicht gedaan. Dus die probeerde nog verwoede pogingen te doen... om er doorheen te komen, maar dat lukte niet. Maar Laat dat... mij nou maar schuiven. Ja, <laughs> ja, maar wel op de goede manier. Ja, was. precies. Uh, niet die schuif dicht doen als wij wat willen zeggen. Okay. Pas op, Charles. Hè. <laughs> okay. Nou, het is tijd voor het wielrennen. En we hebben natuurlijk weer uh, in het verre Veendam... de lange leegte, <coughs> onze man van het wielrennen... aan de telefoon. En dat is André Jansen. André, er is nieuws. Goedemorgen. Ja, er is... Van alles nieuw. Ja, wat ik je wil vragen is het volgende. Uh, deze week kwam het nieuws naar buiten dat de NOS en België de Stenade Bianchi niet gaan uitzenden. Nou, toen schreef ik op, uh, op jouw site van... Nou, maar André vindt het wel. Binnen een paar seconden stond het er inderdaad op. Hoe doe je dat toch? Nou, ik heb al jarenlang een goede relatie met een jongen uit Boekarest. En ik spreek toevallig Roemeens. En die jongen is een zeer uh, enthousiast, uh, technisch enthousiast... Uh, in de, in de media, en die kan mij dus gewoon uh, direct de beelden leveren... van uh, de televisie-uitzendingen van alle grote wielerwedstrijden in HD. En dat wordt in livestream aangeboden via LAF. En dat uh, werkt uitstekend, moet ik zeggen. Ja, want vijf seconden later uh, was het nieuws erop... en ik vind dat echt grandioos, weet je. Je kan bij jou alles volgen, om het even te zeggen... voor de luisteraars die het niet weten... WAF, ja. WAF is de site waar alle nieuws op staat van het wielrennen in de hele wereld. Met heel veel livestreams. Eigenlijk iedere ronde is het te zien. En ja. uh, het kost niks. En je hebt al, ik weet niet hoeveel leden. Hoeveel heb je er? 14.200 nu. En uh, ja, het kost niks. Uh, kijk, zo'n blaadje van de wielreview, die kun je kopen dus voor uh, 80 euro per jaar... En uh, ik zeg dus gewoon op waf inmiddels van, nou een bijdrage mag, net als op Wikipedia. Ja. En wat het leuke is, ik krijg van hier een tientje, van daar twintig en af en toe zelfs vijftig euro overgemaakt. Dus nou kan mijn dochter de rijbewijs gaan halen. <lacht> <lacht> kan mij schelen. Oké, okay, we gaan door met wielrennieuws, uh, André. Ja. Geen uh, Woutpools in Parijs-Nice. Nee, uh, hij heeft een kleine blessure aan een uh, knie en ze hebben besloten van nou, Parijs-Nies is nogal koud en het is niet goed om blessures te laten genezen. Nee. En er komt voor hem ook nog een voorjaar aan. Hè. Kijk, uh, de winnaar van Luik-Basterake-Luik Luik, vorig jaar moet natuurlijk zijn titel daar verdedigen. Nee. Dus in die kou van Parijs-Nies is het niet verstandig om uh, nu te forceren. Um, wat het verdere wielernieuws... Betreft... Nou, Geesink, die rijdt het hier Dat is leuk. Ja, nou, het is voor het eerst eigenlijk. Ja. Korte klimmetjes, die liggen hem wel waarschijnlijk. Ja. En ik gun die jongen van ganse harten dat hij uh, weer even zijn neus laat zien. Hij wordt inmiddels dertig en het is nog steeds een belofte. Dus dan mag hij het een keertje echt laten zien. Nou, ik zie hem nog die berg opkomen als eerste vorig, vorig seizoen. Fantastisch. Ja, ook. en de voorhelte had hij een etappe ja. dat hij het aardig deed. Ja, en dan oh, dan wat ben je toch ook kleinerend, man. Je, je vindt een etappe in de Vuelta in je eentje... op die, op die vreselijke calls en dan zeg je... Oh. Ja, maar de dag tevoren had hij zich een half uur laten lossen... en de dag daarna weer. Ja, dat Kijk, mag toch? Echt, Die is elke dag erbij. Ja, nou ja, maar goed. Hij, hij is etappeman. Zeg, André, André... Uh, ja. Je had van de week op WAF had je een, een afbeelding staan van een uh, Morma. Een beetje, beetje loonskijkend. Is hij nou uh, volgens het DNA een broer van Guido Weijers? GELACH <laughs> <laughs> Misschien woont hij wel op een hoekhuis nu. <laughs> André Ron heeft voor jou een vraag. Ja, zeker. Uh, goedemorgen André. Uh, goedemorgen. Heb je nog meegedaan aan Zwift van de week? Zwift? Dat zeg je niks? Nee. Oh, dat was het eerste, namelijk het eerste virtuele Nederlands kampioenschap wielrennen. Oh. Wielerbond KNWU heeft de primeur. Ze zijn al langer bezig met virtueel trainen... een integraal onderdeel van hun talentenopleiding. Eens okay. per week stappen de pupillen van coach Peter Zeijerveld op de fiets... voor een online wedstrijd. En dat doen ze in Zwift. Een computerspel waarin ze op hun home trainers onderling verbonden zijn. En wist je bijvoorbeeld dat ook Louwens de Dam en Robert Gezink bekende Zwifters zijn... Nee, dat wist ik niet. Nee, dus het is, het is, heel, het is heel leuk, hè? want het is een programma en daar, je gaat dus tegen elkaar fietsen. En, ja. en ze maken een heel parcours en dat schijnt uh, buitengewoon echt te zijn. Want uh, de Australier Matthew Heyman, die brak ja. uh, vorig jaar tijdens de omloop uh, het nieuwsblad zijn spaakbeen. En hij kon door die blessure niet op de weg trainen, maar wel ja. in zijn garage. En hij reed meer dan duizend kilometer op het virtuele parcours... en zes weken ja. na zijn val won hij Parijs-Roubaix. Dus je ziet, het werkt. Maar misschien moet je er eens duiken. Er is misschien wel een leuke Zwift. De hè? die begint de wereld te veroveren, inderdaad. Je kunt zelfs uh, kiezen op welke kool je op wilt fietsen. Het beeldscherm zit voor je op de handtrainer... En dat, uh, we laten het dan niet te virtueel worden. Je hebt, tegenwoordig, je hebt ook al een aantal jaren rubberen vrouwen. Nou, <lacht> nou ja, goed. Maar het schijnt wel zo te zijn dat uh, uh, als het parcours een kool aangeeft... dat het uh, de home trainer dan zwaarder wordt, hè, zeg maar. Dus je, je hebt echt wel een parcours Want de verslaggever die dus meedeed aan dit eerste virtuele Nederlandse kampioenschap... Zij uh, besluit zijn betoog met het kampioenschap mag dan wel virtueel geweest zijn. De doffe pijn in mijn benen en de plasveed op de vloer zijn echter dan echt... Ja, dus nou, wat dat betreft, ik, uh, nou, Zwift, WAF uh, moet ook even aan de gang dan met SWIFT, toch? Ja. We gaan het uh, zeker publiceren en daar ook vragen over oproepen, wat men ervan vindt. Heel goed. Want we hebben nogal wat behoudende mensen natuurlijk op WAF, vooral de oudere wielrenners. Ja. En die zeggen allemaal onzin. Ja, maar, <laughs> maar het is toch wel fijn dat er nu eens een bond is die met zijn tijd meegaat. Zeker, er is een heleboel gebeurd in de Wielenbond. Uh, vooral mede dankzij haar Kloosterhuis, die helaas, helaas vorig jaar is ja. overleden en directeur was van de Bond. Die man die heeft zoveel vernieuwing uh, aangebracht. En dat is nog steeds te merken. En een van de mensen die nu in de Wielenbond zit is eigenlijk een collega van me, die voor dat WAF bestond al bezig was met het publiceren over Wielrennen, met, uh, middels zijn magazine, De Soigneur. Ja. En dat is inmiddels ook allemaal. Uh, digitaal te zien. En dat is nu de directeur... van de KNWU. En dat is een zeer... Uh, nou, wat mag ik zeggen... digitaal... opgegroeide jongeman. En een echte wielenliefhebber. Dus ik ben blij... met al die vernieuwing. Is... Ja, wij, dus... wij hebben als uh, Zandvoort geprobeerd... Uh, Zandvoort weer op de wielenkaart te zetten. En er is een gesprek ja. geweest bij de KNWU. En ik moet ja. zeggen, tot nu toe... was dat het meest positieve gesprek in het hele gebeuren... dat, dat heeft plaatsgevonden. Ja, het, het moet ook goed komen. Dat kan ook niet anders. Als je nu ziet dat Sunweb... ...de Hammer Series introduceert. Ja, leuk hè? Dat is een wedstrijd voor professionele wielerteams... ...en dat gaat over drie dagen... ...en dat gaat begin juni gebeuren voor het eerst in Nederland... ...en dan moet het de hele wereld overgaan. De Hammer Series houdt in klimmen, uh, sprint en tijdrit nee. tegen elkaar als teams... ...en er is dus een wereldwijd World Tour Team wat daar gaat winnen... Nou, Joost Romein stichtte Sunweb in 1993 en adverteerde naast alle sexy uh, advertenties in de Telegraaf zijn Sun Sunweb. En dat kon uh, vanaf 2000 online geboekt worden in de reiswereld. Nou, nu heeft hij een wielerploeg en die, is, die heeft continu een cameraploeg bij zich. Alles wat ze doen is online te zien en vaak ook live online te zien... Zeg even wanneer het voorbeeld Bora heeft gevolgd, zelfs Katusha heeft gevolgd. Die winneploegen zijn continu onderweg met een cameraploeg, ja, ook nog een jumbo, uh, middels Job de Vleter. Dat is een jonge student die is met zijn camera gewoon onderweg en die interviewt de winners en edit daar zelf een prachtig programma van. Altijd op af te zien. Dat programma van uh, uh, Sunweb, de Hammer-series, dat zal nu starten in Limburg in juni. En vervolgens de hele wereld overgaan in een driedaags evenement voor topploegen. Uh, en natuurlijk op BAF, hè? Uh, uiteraard, alles uh, wordt gepubliceerd. André, we hebben als gast vandaag een voetbaltrainer van de Koninklijke HFC. Die zit in de opleiding voor de TC2. En we gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Hij begon op zijn vierde met voetballen. Heb je wel eens van hem gehoord? Ayan Gajili. Nee. Sorry. Nou, Daar ga je echt veel van horen Let nog op mijn woorden ja, Laten we het hopen en veel succes gewenst met de opleiding tot trainer Want daar is ook heel veel vernieuwing gaande He, Ik heb uh, met via Zoonlief Natuurlijk ook veel met trainers te maken ja. En ik zie hun Sommigen die willen zich ontwikkelen En sommigen zijn behoudend Nou, Er is een nieuwe tijd aangebroken En je moet specifieker gaan uitzoeken hoe je moet trainen En welke sport het ook is In alle sporten is er vernieuwing te zien En ik geniet ervan nu is er weer een, een vernieuwing, een, een initiatief hier in Drenthe. Dat is iets ongelooflijks. Ze hebben dus die, uh, de Slag om Norg. Dat is al een wedstrijd die internationale aandacht uh, trekt. Het, het initiatief van Dick Heuvelman. 200 kilometer door Drenthe heen op de mountainbike. Nou, dat is iets verschrikkelijks, als ik ja. het gezien heb. Nu is er een 24-uursreis bedacht. Waar. De meerderheid van de sportieve fietsers, ik heb het niet zozeer over wielrenners, hoewel die gewoon meedoen. Maar vroeger als wij een trimmer zagen, dan zeiden we, kijk een trimmer die had ook een kromstuur op zijn fiets. Maar die had geen stijl zoals wij door en door getrainde wielrenners. Tegenwoordig is die uh, laatdunkelde benaming van trimmer gewoon een sportieve fietser een, een wielrenner geworden. En die zijn ruim in de meerderheid, want het fietsen uh, vindt grote opgang in de hele wereld. En nu is er een TT Drenthe 500 geïnitieerd. Die gaat hier uh, in Assen gebeuren. En dan moet men in 24 uur proberen 500 kilometer af te leggen. Nou, het, uh, er is al ongelooflijk veel belangstelling voor. Want je ziet, de sport is aan het vernieuwen. En uh, zoals daar sportieve fietsers, die willen graag ten opzichte van elkaar uh, aantonen wat ze ...kunnen presteren, He, ook wat jullie eerder met dat Zwift uh, noemden. Er uh, is iemand, uh, ik weet dan van een andere digitale wedstrijd... Uh, ...waar ik dan wel van gehoord had... ...dat er iemand die helemaal niet bekend is als wielrenner... ...het hoogste wattage haalde. Ja. Dus dat is een of ander beest die uh, ook een beetje mee fietst... ...maar nog nooit een wedstrijd heeft gereden... ...want die lopen natuurlijk ook rond. Je moet trouwens het, de groeten hebben van het Zandvoortse beest, Ron Smit... Oh ja, dankjewel. Hartelijke groeten terug, Hartelijk, <laughs> Hartelijk, rond. Hartelijk dank, uh, André. Ik ga aan Jaan vragen of die wielrennen leuk vindt. En? Ik uh, vind het leuk. Alleen uh, de einde. <laughs> <Ja>. <laughs> dat je dan ziet dat ze bijna doorheen zijn. En dan toch nog... Uh, ik heb veel respect voor ze. Uh, daar kunnen voetballers uh, wat van leren, denk ik. Maar Dat denk ik ook, ja. Mooie woorden zijn dat, André. Dankjewel. Over... Ja... Ja, ze... Dank je, graag gedaan. En ik wil alleen nog even melden dat er uh, 11 en 12 maart prachtige baansport is in Alkmaar <coughs> in het sportpaleis <coughs> met sterren en sprinten en allerlei wedstrijden voor drie eurotjes heb je twee keer een avond Fantastisch entertainment in het sportpaleis. De hartelijke groet En even het WAF-symbool, dan maak ik een print screen. <laughs> Dag, André. Ik, ik weet met hoe het moet. André, ik eindig Goh, met uh, beter een kromme stuur aan je fiets... dan een kromme fiets aan je stuur, toch? <laughs> even het WAF-symbool, joh. Ja. <laughs> Dag, André. En wij gaan uh, naar André Hazes weer. En heb nee, nee, nee, nee, joh. Hey, oh, ik dacht dat hij hem voorbij zouden blijven bij mij. Ik, krijg, dus juist, ik krijg zojuist groen licht voor wit licht. En wit licht is dan weer het album van Marco Borsato. Okay, joh. En uh, ja, die heeft uh, iets over dochters uh, gezongen. En uh, ja, dat staat op de geluidsdrager, dus we kunnen dat herhalen. <laughs>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 Zachtjes wakker maakt. Vandaag is je grote dag. Eindelijk muziek die er toe doet vandaag in de watertorensport. Muziek van Ayan. Uh, uh, God, ik vind het zo'n moeilijke naam, Ayan. Kagili, <laughs> of Kagili. Wat Kagili? Ja. Hij begon op vieren met voetballen bij stormvogels. Wat later Telstra stormvogels werd. En daarna heeft hij gehad. Uh, Turkiem Spoor, UTS, NFC, Stormvogels, HBC en Onze Gezellen. Klopt. Een clubhopper. Ja, nou, eigenlijk dat ik bij Stormvogels weer terug was... was eigenlijk uh, rond voor mij. Ja. Uh, toen uh, voetbalden we daar met de tweede, dacht ik, tegen HBC. En toen kwam daar uh, iemand naar me toe die zei... van ja, we hebben een jonge selectie. Dan kunnen we kunnen wel wat ervaring gebruiken... En, uh, ik had er eigenlijk niet heel veel zin in. Deze meneer die heeft mij vier, vijf kinderen gebeld. En, uh, toen dacht ik: Weet je wat, ik ga het toch maar wel doen. En uh, toen heb ik daar toch nog vier jaar gezeten. Uh, mij kreeg daar ook een baan als uh, trainer. Dus ik kon het goed combineren. En dat was voor mij wel de oh. belangrijkste, eigenlijk. En daarna uh, ben ik daar weggegaan. En hetzelfde bij onze gezellige trainer Otto Berendrecht. Die zit dan bekend in Haarlem. Die had ook een uh, selectie met... Uh, die wilde wat uh, power gebruiken, zeg maar. Met ervaring. En uh, kom je bij mij terecht. Ja. Dat heb ik uiteindelijk uh, niet uh, helemaal volgemaakt. Ik was gewoon niet meer fit. Ik ook niet fit meer te krijgen. Uh, niet qua blessures, maar gewoon... Uh, ik was sowieso geen loper. Nee, dat kun je zeggen. En, uh, <laughs> Het werd eigenlijk alleen maar minder. En uh, Otto was wel van... Uh, uh, mouw opstropen en uh, ga met die bananen. Ben je bij mij verkeerd? Dus uh, Jij volgt paar. wel al het voetbalnieuws in, in Haarlem. En je ja. gebruikt natuurlijk voetbalinhaarlem.nl. Uh, uh, ja, ik lees het. Ik zie het ook uh, die fragmentjes op, de, op internet. Ja, het ziet er leuk uit. Ik vind dat uh, die mensen er uh, echt mee bezig zijn. Uh, ik had het er net al over. Ja, met gepassioneerde, hè? Ja, dat is ik, mooi, hè? Ik, dat zie je er terug, hè? Ik, ik, ik hou ervan dat uh, mensen echt uh, iets leuk vinden, maar daar ook 100% voor gaan. En misschien wel 110%. En uh, uh, soms ja, zeggen ze tegen mij wel eens: je bent gek dat je zo vaak op het voetbalveld staat en ook alles op tv wil zien en alles leest en uh, ja, ook nog eens die opleiding erbij doet. En, ja, ik heb. Uh, ik heb een dochter en uh, die is voor mij heel belangrijk. En daarnaast is het echt voetbal. Leuk man. Geloof jij in wonderen? Uh, nee. Ik kreeg vannacht, diep in de nacht, een berichtje van Martijn van voetbalinhaarlem.nl. Ik heb geen stem, ik ben doodziek. Ja. Hij is aan de telefoon, hij ja, praat hij, weer. Hij, is, Wat is er aan de hand, Martijn? Goedemorgen Martijn. Ja, goedemorgen, nou, je hoort het al. Je wordt er niet vrolijk van hoor. Nee, dat zeker niet. Nee. Maar nou, je moet ook een jas aan doen als je naar buiten gaat. Deze week was gewoon echt, uh, we stonden maandag bij Muidenlangsveld. dinsdag op Bloemendaal, woensdag op de het, het is gewoon even, zo'n uh, zipje dat is, gewoon even op. En dan loop je het loop je op, hè, Martijn. Precies. Ja. Wat heb je voor nieuws, Marker? Uh, wat heb ik voor nieuws? Uh, nou, we hebben uh, afgelopen week de uh, kwartfinale afgerond van de om cup Ja. Uh, dus de, de, de, de twee halve finales die zijn bekend. Bloemendaal wordt maart. echt kanshebber, hè? Sorry, wie? Bloemendaal. Uh, ja, ze hadden het wel moeilijk hoor tegen OG afgelopen, uh, afgelopen dinsdag. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, 1-0 is genoeg, hè? Ja. Um, en ze spelen nu um, 14 maart uit bij United Davo Nou, daar ging je ook niet zomaar. Um, en de andere halve finale is uh, tussen Ermuiden en VWW. En die wordt gespeeld op 28 maart. En wie tip je daar? Uh, Oeh. <laughs> ze, uh, ze spelen ook uh, uh, gewoon uh, in de uh, uh, reguliere competitie tegen elkaar. Uh -huh. uh, die zaten op derde klasse. Uh, het is op gras, niet op kunstgras. Er zijn muiders in het voordeel. voordeel. Ja, ik denk dat er een licht voordeel is. Ja. Oké. Okay. Hey, nou goed, dat, dat gaan we zien. Martijn, wat, wat een geweldige ontwikkeling met de films, joh. Dat wordt steeds beter. Dat was van de week echt professioneel. Ja, dat een goede kant op, hè? Ja. <laughs> ja, dat vind ik ook, vind ik ook. Nee, we zijn, we zijn goed bezig. We zijn nog blij met de mannen van uh, NL Magazines. Ik bedoel, uh, die, die samenwerking, die, uh, die, verloopt, uh, die verloopt prima. Prachtig. Zeg, en Martijn, zag ik nou ook dat jullie speler nummer 8 hebben geïntroduceerd voor jullie uh, team, ja, ja. hè? Dat uh, is uh, denk ik van jullie. Wat zeg je? Dat is denk ik wel een bekende van jullie. Ja, is, zeker, ja, uh, zeker. Uh, ja. Uh, Hakim die heeft uh, uh, vijf jaar bij AFC gespeeld. En uh, ja, goed, die, die gaat zijn uh, opschoenen <lacht> met Dus uh, ja, Hakim, die is eigenlijk gewoon een, uh, een regelrechte all-star binnen het Haarlandse amateurvoetbal. Ja, ik deelde jouw berichtje daarover. En ja. de reacties die daarop komen zijn echt fantastisch. Wel ja, mooi, hè? Ja leuk. Ja. Ja, die, die, die, hoort daar, die hoort daar gewoon tussen. Mooi. Ja. ja. Nee, zeker. En uh, dat is leuk. Dus uh, dat is speler nummer 8 al hier. Uh, uh, um, uh, nog even, hè. En dan ben je er. Gaat het we gebeuren, toch? We zitten op de helft. Ja, absoluut. Ja. Ik uh, heb... uh, iedere, iedere woensdag of donderdag maken we een nieuwe spelerpint. Uh, ja, de volgende nog tien, ja. Maar hoef nu, nu. Wacht. 9? Ja. ja, goed, we gaan. We gaan nou ja, het wordt één groot succes, absoluut. absoluut. Leuk. Hartstikke Ik heb ook leuk. nog nieuws daarover, Martijn. Want ja. je weet dat voordat de RTL-ploeg het veld opkomt. De, de jeugdwedstrijd is van de onder 11-1 van Bloemendaal. De beste ja. onder 11-1-ploeg van, van Haarlem. En die spelen dus tegen een selectie. En in die selectie kipt een meisje. Kijk, en dat is een meisje dat heeft zoveel talent, maar ik ga de naam nog niet noemen, want ik hou alle namen nog even geheim. Maar het wordt een prachtwedstrijd. Heel goed, nou daar doen we het voor ja, toch? Is het nog een dochter van Curl? Uh? <laughs> nee, zo. Nou, ja, zou kunnen toch? Ik denk dat we Martijn... Nou, ik, uh, ik geef alleen de voornaam, Mara. Ja. No. Mara, nou, Mara gaat keeper. Ik denk dat we Martijn niet al te lang moeten... Nee, Eest, dan, dan, uh, dan is hij weer de rest van de dag sprakeloos. Daarom. <laughs> zullen, zullen we alleen nog het programma van komend weekend hebben? Ja, Lijkt doe even verstandig, weer. Martijn, graag. Uh, Zandvoort speelt uh, tegen Uno. Nou goed, daar verwacht ik uh, niet zoveel problemen. Nee. Uh, maar in diezelfde klasse gaat Ermuiden op, op de KGA. Dat die wordt KGA spannend. De KGA staat toch wat minder. Dus ik, uh, daar, daar zit een stukje in, denk ik. Uh, op zondag speelt de HFC thuis tegen Jong Vitesse. Uh, nou, ik, ik ben van mening dat het AFC de van wat rechter zet heeft naar, naar vorige week. Um, nou goed, daar hebben we het al eerder over gehad tijdens uh, v Eén goed bericht heb ik daarover. Robin Eindhoven, die zeer jeugdige rechtsbuiten... is voor volgend jaar in ieder geval aan de selectie van het eerste toegevoegd... en is er zondag ook waarschijnlijk bij. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat, zijn, dat zijn positieve berichten. Ja, maar dat zijn goals. Ja, laten we het hopen. Maar er komt een, een, een, een speler, hè, dat, de, ja, hij... uit Lisse, wat was het ook weer? Topscorer, 28 en... goals had hij gemaakt of zo. Ja, een nieuwe spits, ja. HFC staat voorlopig 16, daarom, 22 ja. gespeeld, 24 punten. We staan ja. erg... Uh... En hoewel ook Spakenburg onder de streep staat, HFC moet daar weg. Maar dit is wel een 6 je, dit HFC. Ook tegen Jong-Vitesse. jong, ja, maar... jong staat er twee punten boven. Ja, die moet je, die, je winnen. Dan, dan zijn die gewoon bij weg. Ja, ja, precies. Nou, ja, we ja. Ja. het hopen, jongens. Maar kan jij je voorstellen dat de AFC van Vitesse verliest? Uh, wel gebeurd, hè, vorige week. Ja, wel gebeurd, met de grote cijfers ook. Uh, nee, goed. Ja, dat is raar, hè, met die, met die, uh, die belofteteams. Uh, die aftallen, die, die, die verschillen heel erg per week. Ja, schandalig, nee, je eigenlijk. Je wat dat helemaal maar net treffen. Ja, ja, nou, wij troffen dus daar uh, Tankovic en uh, Muren toen we tegen uh, AZ speelden. Ja, uit, ja. Nou ja, dan kan je het wel schudden, natuurlijk. Ja. Ja. Dus maar We gaan even verder met het programma. Nee, nee, nee uh, nog, één vraag, nog oh, één vraag aan Martijn. Martijn, Donnie Verdam gaat weer weg bij uh, de ja. ploeg waar hij speelt. Waar moet hij naartoe? Zeg alsjeblieft HFC. Uh, hij, hij moet terugkomen, hè? Ik, nou, ik wil wel HFC zeggen, maar hij kan, hij kan veel hoger. Ja. Uh, nu, nu denk ik dat hij naar Noordwijk gaat. Nou, dat is niet veel hoger, hoor. Nee, maar daar valt natuurlijk wel weer... Uh, uh, hoe zeg je dat uh, netjes? Uh, daar, dat is wel goed voor je portemonnee. Ja, dat, ja precies. Ja. Bij HFC krijg je een kop koffie en een broodje. Dat is nou eenmaal zo. Ja, precies, precies. Ja. Uh, dat maar Donny, was... als, je, als je luistert, kom terug, man. <laughs> ja. uh, de, laatste, de laatste opvallende wedstrijd uh, komend weekend: uh, de topper in de zonne vierde klasse D. Alle tegen Zwanenburg. 2-0 en bloed aan de paal. <laughs> Heel goed. Nou, dankjewel, Martijn. En ik wens je veel succes. Wetenschappen, Jochie. Hoi. Uh, bedankt, weer. Doei. doei. doei. De volgende plaat, uh, uh, de, onze gast van vanmorgen, die moet er maar even naar luisteren. Hij houdt van Nederlandstalige muziek. Uh, straks zijn oordeel. Uh, het is een plaat, uh, Henny. ik zeg hier op voorhand, ik draai hem niet weg. Het is een goede trainer <laughs> en hij heeft een heerlijke muziekkeus. Te passe, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, mais sans soleil, mais sans été.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 Komt vanzelf weer voor elkaar. Le Père Hugo. Moi que ne pense pas l'histoire, je manque d'esprit à propos. Voorlopig blijf ik nog jou zanger, je zwarte schaap je trouwe vind. Ik blijf nog lang en liefst nog langer.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 muziek, maar dernière volonté... het zou een keuze van jou geweest kunnen zijn, Ayaan. Ja, zeker. Het uh, zijn van die meezingers hè? daar uh, hou ik wel van. Maar het was niet jouw keuze. Nee. Mm. Maar wat vond je ervan? Ik vond het, uh, ja, net wat je zegt, dat het een keuze van mij kunnen zijn. Maar ik ben meer een uh, fan wil ik niet zeggen... maar ik luister graag naar Andreas en Marco Bussato. En ook Quincy vind ik ook wel leuk... Uh, Bolte de vind ik ook wel leuk. Het ligt er nog veel ik op heb ook. Heb je wel eens van Sven Duif gehoord? Nee. Moet je, eens naar de, moet je eens naar onze technicus kijken. Die zie je nu blozend achter de knoppen. Hij lijkt ook op hem. Want weet je wie dit gezongen heeft? Nou? Sven Duif. Dat is de zoon van Charles. Oké. Okay. Ah, ga hem in de gaten houden. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <Ja>. Heel <laughs> goed. Ja. Mooi zo. Um, Hennie. Ja. Uh, Waar gaan we het verder over hebben. Nou, ik wil eerst even iets zeggen nog wat, wat, wat een aantal keren aan bod is geweest in onze uitzending. Ieder jaar overlijden er 100 tot 150 sporters in Nederland aan de Sun and Dead. Jos, je hebt geen microfoon, maar jij bent zeer uh, begaan met dat hele verhaal, hè? Ja, ik heb er toch de laatste tijd een beetje in verdiept hoe dat, uh, hoe dat uh, kan ontstaan. Dat komt mede vanwege het feit ook, nou je weet, Paul Gebbik was hier vorige week in de studio. En hij heeft het ook uitgebreid aan de orde, aan de orde gesteld. En uh, daar krijg je allerlei details te horen waar, waar de meeste mensen eigenlijk nog nooit van hebben gehoord. En ik vind het toch wel opzienbarend om te horen dat visolie onder andere zo ontzettend essentieel is voor het menselijk lichaam. Dat daar uh, bij een gebrek daarvan... Uh, dat dat kan leiden tot zullen dit. Ik, uh, ik vond het heel, interessant, heel erg interessant wat hij allemaal te melden had. We hebben Juist, het afgelopen en... maandag ook nog in de studio erover gehad. Visolie Bij... en omega-3. Ja, ja, omega dus ja. eigenlijk iedere sporter zou visolie, maar de goede visolie. Ja, de goede visolie. En dat is, uh, dat en... is natuurlijk altijd de vraag. Want de meeste mensen, en ik denk dat het gros van, uh, het gros van, de, van de meuter dat doet... die kijkt in de winkel van... Je bent op zoek naar visolie en je ziet iets staan voor 15 euro. Je ziet ook iets staan voor 50 euro. En de mensen kiezen dan toch voor die van 15 euro. Maar als je naar de receptuur kijkt, dan blijkt dat er misschien 20% visolie in zit. En 70% is slaolie. En die van 50 zit dan vol met visolie. Maar dat vindt men dan te duur om het uit te geven. En welk bedrijf was dat ook alweer? Uh, Bijuna. Juna. Maar heel even, ja. heel even uh, ja. mannen, want ik was hier niet bij. Nee. Um, visolie, uh, uh, dat moeten we nu plotseling extra tot ons nemen. Maar hoe kregen we dat vroeger dan tot ons? Uh, uh, uh, nou, hoe werkt we dan? Vroeger kregen, ik, dan? Ik, vroeger kregen uh, een lepel wij... Levertraan, we, hè? Weet je, we, ja. Vroeger werden we opgevoed met levertraan. Ja, okay. En dat is gewoon absoluut noodzakelijk maar voor de fractie voor je hart. Die hele levertraan, dat doen we al, al, al 40 jaar niet meer. Nee, maar ze uh, nemen nou bij Juna visolie? Ja, nee, oké, okay, maar je hoort nooit meer mensen uh, uh, dit uh, extra toevoegen. Uh. Iedere sporter nou. zou het moeten doen, Ron. Iedere sporter moet omega-3 nemen en iedere sporter moet visolie nemen. Er is een onderzoek gedaan door dokter Shecky van uh, Bayern München. En die is daar heel erg ingedoken... omdat het aantal Sudden Deaths, met name bij voetballers... gigantisch groot is. En het is veel groter dan men eigenlijk denkt. En uh, in, in de media heeft men het misschien over uh, ja, 50 of 60 mensen... maar het zijn honderden mensen op jaarbasis. Uh -huh. Dus die dokter Shecky is erachter aangegaan. gegaan... en die is, is even een aantal jaren ook met elkaar gaan vergelijken... en komt inderdaad tot de conclusie dat je hart dus extra olie nodig heeft... om uit die tractie te komen... En die olie die kregen we vroeger toegediend in de vorm van levertraan. Daarna heeft, uh, ja, uh, heeft men die levertraan of nog wel gebruikt of niet meer. En plotseling krijgen we nu te maken met die sudden death, waarbij dokter Shecky heeft geconstateerd dat het komt door een gebrek aan die visolie. En visolie is een niet lichaams-eigen stof. Die, moet je, die, die, heb je, die heeft gewoon iedereen nodig. De organisatie het sport, het, uh, voor... zit, het, zit het in uh, producten die we dagelijks tot ons nemen? Ergens? Nee. Nee, het zit er niet in. Nee. Het wordt echt sterk geadviseerd om dat voedingssupplement elke dag gewoon tot je te nemen. En is het een soort smeermiddel voor je hart dus? Het is een smeermiddel ja. voor je hart. Echt? Je hart gaat op en neer, komt in tractie, het komt uit de tractie. En op een gegeven moment, als er een, ja, een gebrek is aan, aan, noem het maar olie, in je hart, dan is het niet soepel en dan blijft hij in die tractie hangen. En zodra hij in die tractie blijft hangen, dan val je gewoon op. Want hij ja. komt, komt er niet meer uit. Dus je hart, eh, bam, meteen afvallen. Maar ja, joh, Shaggy, dokter Shaggy. Ook al lijkt me ook niet zo gezond. Nee, maar dat heeft hij dus ook afgesporen. Dat doet hij ook niet meer. In 2008 ja. werd in Nederland... Sport... Charles, ik wou zeggen, drum, heet hij Drum of Samsung van tevoren... maar ik ja. denk, dat vind ik zo flauw, dat ga ik niet doen. Dat is, uh, <lacht> 2008 ja. werd Sportcorps opgericht. Dat was een initiatief van de VSG, de Vereniging Sportgeneeskunde... en de Nederlandse Vereniging van Cardiologen. En die zijn er ook heel erg mee bezig... Maar ik wil graag weten van Ayaan. Ayaan, nou je dit verhaal hoort, ga jij nou ook visolie en uh, Q10 tot je nemen? Nou, ik, ik, uh, ik, ik let daar eigenlijk niet heel erg op wat, ik, uh, wat er wel en niet in zit. Ik eet wel veel vis, ik weet niet of dat... Uh... Oh ja, vette vis moet je eten? Ja. Zalm ja, dus, en uh, en, markeel, en ja, ja, nou, Haring. Uh, goeie keus. Sliptong. Dus dat eet ik wel veel. Uh, ja. Hij zei van hij, het gewoon echt vis-eeters. Dus ja, ik hoop dat dat erin zit, want ik ga niet op een verpakking kijken en daar heb ik allemaal geen. Uh... Nee, maar honderd, maar dat of doen 150 de meeste sporters niet. per jaar die doodgaan. Ja, ja het maar, maar ik speelt niet meer. Hè? Ja, nou ja, uh, hallo. <laughs> er staat daar geen nacht op het veld, man. Kom op, nou. Nou ja. <laughs> ah, ja, maar je zou kunnen zeggen, want. Hij uh, uh, ja, laat sporten. Maar er gewoon ook een beetje bedoeld, denk ik, uh, met zijn betoog net. Kijk, je kan natuurlijk zeggen van uh, mensen die visolie niet tot zich nemen... die maken een grote kans om dood neer te vallen bij het sporten. Dat is natuurlijk niet zo. Ik denk dat het zo is dat als je dat wel tot je neemt... dat je dan minder kans maakt op zo'n aandoening, zeg maar. Mm. En dus dat alle beetjes helpen, zeg maar. Maar het is niet zo dat, dat eh, per door visolie... als je dat niet neemt, dat je ten dode bent opgeschreven, toch? Nee, maar als je het wel neemt, ben je het niet. Nee, nou ja. Nou, nee, dat, dat denk ik dus ook niet. Als je het wel neemt, dan ben je nog steeds een dode opgeschreven. Nee hoor. Het is alleen een ander verhaal. Dat maar je is natuurlijk in ieder geval niet dood op het voetbalveld. En het, uh... Nou, dat, dat, dat weet je helemaal niet. Dat kun je niet stellen. Hein? Wel hoor, want hm. ik slik het iedere dag en ik sta er nog iedere dag. Ja, nee, maar goed. <laughs> ja, goed jij laat anderen voor je sporten. Ik bedoel, uh, nee, nee, nee. Dat nou, is natuurlijk onzin. Nee. Ik wil nou, het I even hebben, ik, terwijl, terwijl, terwijl Charles uh, uh, gaat bellen met Joop van Es. Want er is natuurlijk ook in zand. Voor het veel nieuws, daar komen we zo ook nog ja. even op. Want Jos heeft er ook nog iets over. Maar over, maar over ik, ik wil even weten, want ik heb iets gemist. Ik was even in het buitenland. Over dood neervallen gesproken. Ja. Dat moet jij toch, of niet? Wat was dat voor een verhaal? <laughs> wil je nou echt dat ik dat vertel? Ja, vertel het maar. Nou ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb het, nee, ik vorige week, iets, vrijdag, uh, yeah. uh, Voetbal Insight. Programma van RTL 7. Yeah. Daar is Kees Jansma de gast. Ja. Yeah. En die gasten draaien een, een, een filmpje uit 1987. Toen Kees Jansma en Frans Henrichs en, en, en, en, en ik, onder andere, een groep van vijf... in de nieuwjaarsuitzending van Veronica en liedzanger. Sport was in 1987. Allemachtig prachtig. En ze vragen aan Kees, uh, als je, hoe kijk je daar nu na, hè, naar dat filmpje? Toen zit hij nou al wel met een gevoel van schaamte. En toen vroegen ze aan Kees, ken je nog die andere vijf, of die andere vier die meededen? En die wilde wat gaan zeggen, maar toen kwam dus uh, die neus, jo Johan uh, Derksen... die zegt, die gozer op links, die gozer met die, met die grote snor... dat is toch die beroemde disjockey van RTL. Nee, riep Kees, dat is Henny Rukert. Henny Rukert, maar die is dood. En er wordt verder niks gezegd, het programma gaat door. Maar ondertussen worden mijn kinderen gebeld, wordt mijn familie gebeld... wanneer is het condoleren, wanneer wordt hij begraven... wat is er gebeurd, uh, ik heb hem gisteren nog gezien... Na de pauze, ze hebben op een gegeven moment een pauze, komt uh, Genee en die zegt, jongens, we hebben ons vergist. Ja. Uh, Henny Ruckert leeft nog. Maar in plaats dat hij zegt, uh, jongens, sorry, gaan ze allemaal onbedaardelijk stom zitten te lachen. Geen excuus dus. Nee, nee nou, ja, ja, vandaar. Ja, ja. Oké, okay. nou ja, dat is weer typisch ja. ja. Feit, ja. Nee, typisch Johan Derks. Of de Johan Derks. De roeptoeter die altijd maar wat roept. Ja. Dat is echt belachelijk. Nou, oké. Okay. Wil... Henny, je bent er. Alive en Kicking. Ja, en ik wil met jullie even praten over Alive en Kicking gisteravond, de tweede halve finale om de KNVB-BK aan. Wat een spektakel. Nou, ik denk dat uh, bekervoetbal, uh, dit is: uh, dat een, een clubje uh, kleiner is dan uh, AZ, en uh, toch gewoon uh, vol gas geeft. Uh, op het einde wel met tien man nog uh, AZ. Maar ik denk dat dit uh, een voetbal kan alle kanten opgaan. En dit, dit is wel een beetje de bewijs daarvan. Maar Cambuur moet alle complimenten hebben die je maar kan bedenken natuurlijk. Ja, ze hebben Utrecht verslagen. En, hè, en nu uh, 120 minuten volhouden tegen AZ notabene. Ja. Okay, fantastisch. Ja, ik vind Kambuur... Uh, uh, uh, ik ben er uh, toevallig drie week, uh, of vier weken geleden ben ik geweest. Speelde ze uh, in het stadion. Ze hebben ook echt een leuk stadion. Uh, maar ze krijgen een nieuwe. Met daar wat mensen gesproken. Uh, ze hebben een, een, een aantal uh, nieuwe spelers gehaald. Uh, eentje van Telstra, Pally En uh, Thysaudali van uh, Gehuurd van La Havre. Die Lille Pally is een verlies trouwens voor Telstra. Ja, dat sowieso. Dat is die jongen goed, hè? Sowieso. Uh, dus ja, ik denk dat uh, Cambuur, als het dit jaar niet is... Uh, het nieuwe seizoen uh, misschien wel weer terugkomt. Maar ze halen dit jaar toch ook. Ja, er hartstikke goed ja. voor. Ja, maar ik, die na competitie kan alle kanten op gaan. Ja, dus net als penalty schieten, ja. hij heeft 50% kans, hij gaat erin of hij gaat er niet in. En toch pakt de krul de beslissende penalty weer. Net als met het Nederlands elftal erom. Ja, nou ja dat uh, is natuurlijk fantastisch. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het niet gezien, dus ik weet het niet. Nou, je hebt wel maar, wat gemist hoor. Maar het schijnt dat ik uh, wat gemist heb. Maar in ieder geval, uh, ja, want hij werd een beetje neergezabeld de laatste weken over... Uh, het feit dat hij hier weer terugkwam en geen bal meer hield. En, en alles, nou. Maar nu is hij toch weer de matchwinner geworden dan voor AZ. Dat is natuurlijk fantastisch voor hem. Joop van Nes, de trouwe verslaggever van de Zandsoortse Courant is niet aan de lijn horen. Nee. We zullen hem opnieuw moeten bellen. Kom goed uit, we moeten toch eventjes een plaatje tussendoor draaien. Anders dan, uh, de, dan zeggen de luisteraars van... verdorie. ik moet me te veel concentreren. Nou, we, we hadden het over visolie. Ja, maar zeg, zeg wel tegen Joop dat hij zijn rekening eens een keer betaalt. Ja. <laughs> uh, luister, uh, we hadden het over visolie. Uh, er is in ieder geval één Nederlandstalig artiest... ...die neemt het tot zich en die zegt dat ook nog bijzonder. Leef. Op een vrijdag in de kroeg... ...ergens in Amsterdam...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 Je laatste dag is een leef alsof. Het is zo dat uh, Jofanes uh, het lukt niet. Nee, we uh, moeten hem zo nog even proberen. Ja, maar dan, uh, ja, jij hebt trouwens, ik ben net terug uit Abu Dhabi. Nee, de, Dubai. Oh, Dubai? Dubai. En je hebt daar iets heel moois gezien op tennisgebied, hè? Ja, zeker. Um, um, uh, ja, u, u hoort de hond van Henny, uh, luisteraars. Die uh, lo dus loopt hier los, lo los rond. Maar die, nee, ja, waarom loopt hij los rond? Om? <laughs> Omdat hij uit zijn tuigje is gestapt. En en, dat blikt, ik heb geen <laughs> idee. hoor. <laughs> nou, Henny, het is een. Heet die Houdini? <laughs> maar goed, Heni, ik was daar uh, inderdaad en uh, we hadden kaartjes voor het tennis toernooi, de ATP ja. tennis toernooi wat daar momenteel aan de gang is, in ja. Dubai. En daar speelde Robin Haase en ik heb hem op zijn eerste avond gezien tegen een Oezbeek volgens mij een jongen, een qualifier en uh, die versloeg hij met uh, veel gemak. En dat was hartstikke leuk. En uh, het bleek um, dat hij woensdagavond tegen Berdy heeft gespeeld. En die heeft hij ook gewonnen. Dus hij staat gewoon keihard in de halve finale van een ATP Tennis dat is Geweldig, je hebt die wedstrijd gezien. Ja. Over het algemeen valt Hase tegen. En nu opeens is hij er. Heb ja, je ik weet, idee weet ik... dat... het. Nee, nee. Daarvoor gaat mijn tenniskennis te, uh, echt. Uh, dat is uh, te weinig. Om dat goed te kunnen duiden waarom hij goed staat te spelen. Ik weet het niet. Hij was erg geconcentreerd en hij. Uh, ik moet zeggen dat zijn tegenstander veel persoonlijke fouten maakten. Dus dat, dat werkte ook niet echt goed. Maar uh, het was heel leuk. Ik bedoel, ik heb daarna heb ik nog Partij van Andre Murray gezien, de nummer 1. Eh. Uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch om die mannen te zien spelen. En, en, uh, maar ja, ik bedoel, als je eenmaal zo dicht aan zo'n veld zit... en je ziet me met wat voor tempo en snelheid die ballen dan uh, heen en weer gaan... en uh, ook bij Hazen... Ja, dat is uh, prachtig om te zien. Dus okay. ik vond het erg leuk. Op de valreep, we hebben Joop van Ness toch aan de telefoon. En we hebben nog maar een minuutje of vijf. Dus uh, ik breek even in. Nou, maar er is gelukkig niet zoveel nieuws. Want over Zandvoort gaan we het niet meer hebben, Joop. Maar wel nee. over de familie van der Aar. Ja, dat lijkt mij logisch. Dat lijkt mij logisch. Goed zijn ze, hè? Goeie zaken. Met name Wissel de laatste tijd. Die heeft een grote toernooi in uh, Frankrijk gewonnen. Een jonix uh, toernooi. het is een leverancier uh, van... Uh, en dat is wel een Japanse uh, firma. En die sponsoren dat met heel veel geld. En uh, uh, Wessel is ook een van de, de, de talenten in Nederland die door Yonex uh, gesponsord worden. Hij heeft er meegedaan gedaan. Uh, met uh, met, uh, met zijn dubbelpartner heeft hij de finale gewonnen. Geweldig. Het is, was een fin. En op zijn verzoek, op die finse verzoek, uh, heeft hij uh, met, uh, met uh, Wessel uh, gedubbeld. En, en met een prachtig resultaat natuurlijk ja. met zijn Nederlandse partner uh, in het uh, mixdubbel uh, heeft hij de halve finale bereikt dat zijn perfecte resultaten en uh, dit weekend, uh, eigenlijk ook dit moment al zijn ze in Haarlem bezig in de uh, Duinwijkhal aan het uh, badmintonpad. pad het ja. is heel, echt een heel grote nooi een, een Nederlands nooi, Dutch junior in Haarlem en dat, uh, daar doet hij aan mee en uh, ja, ik ga er straks naar kijken het dus, is geweldig of nou, die... fantastisch. Mooi, mooi. Wat, je ziet, wat je daar ziet, dat is ja. ongelooflijk. De jeugd, hè? je praat over kinderen eigenlijk. 14, 15, 16, 17 jaar. Ja. Die, die staan daar te rossen. Dat is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Duid, duid dat eens nader. Wat bedoel je daar precies mee? Ik bedoel, rossen kunnen we allemaal natuurlijk. Maar... Ja, maar, maar geplaatste rossen. Ja, ja, ja, precies. Het gaat gewoon in een tempo dat je je niet kunt voorstellen... bij zulke ja, jonge is, kinderen, dat onwaarschijnlijk. bedoel je eigenlijk? Echt onwaarschijnlijk. Maar ja, dat is zo'n groot toernooi. Dat doen zelfs Japanners, Indiërs, eh, Indonesiërs doen er aan mee. Dat wil heel wat zeggen. Het ja. is echt een gigantisch toernooi. Ja, leuk. Hey, en, en, en verder in Zandvoort. Uh, spelen er nog dingen? Nou, eigenlijk weinig. Uh, de, de sport heeft natuurlijk in verband met, met de voorjaarsvakantie... Uh, eigenlijk op zijn gat gelegen. Gaat dit weekend weer beginnen. Uh, de basketbal speelt thuis, de voetbal speelt thuis handbal speelt uit, uit mijn hoofd en uh, de hockey moet er gaan beginnen, Die begint volgende week uh, met een thuiswedstrijd dus dan gaan de competities weer draaien ja, dus er valt voor de Zandvoorters genoeg hier thuis te beleven ja, en dan uh, komende zaterdag hebben we nog de Final Four, dat is de afsluitende race van het uh, Winter Endurance Kampioenschap op circuit en dat is een uh, prachtige race het duurt vier uur en uh, de, de uh, er zijn nog drie, vier kandidaten die dat kampioenschap kunnen opeisen. Kunnen en het zijn uit vier verschillende categorieën. En dat is juist zo mooi aan dat Winter Endurance kampioenschap. Er is een formule verzonnen waardoor zelfs de, de mindere goden... de ouders met mindere capaciteit uh, kampioen kunnen worden. En dat is heel goed, denk ik. Joop, 50.000 50. euro voor een onderzoek naar het uh, circuit. Ja, is, nou, ja, dat is... Ik heb daar geen probleem mee. Nee, ik ook niet. Als ze ook maar uh, onderzoeken of het wielrennen haalbaar is. Ja, niet alleen wielrennen. Ik denk dat, dat er veel meer dingen haalbaar moeten zijn voor een in Zandvoort. En dan praat ik uiteraard meer uh, de richting de Formule 1. Um, dat zou ook hier heel goed kunnen. Ja. Ja. 50.000 euro vind ik een mooi bedrag. En daar kan je een goed onderzoek naar doen, denk ik. En uh, we moeten het resultaat afwachten, maar ik denk dat het positief zal zijn. Nee, ik wil uh, graag straks nog even verder hierover, Henny, want het is wel een interessant onderwerp natuurlijk. Alleen de muziek die draait al, Joop, want uh, we zitten alweer tegen de klok van elf aan. En je weet hoe Charles is, hè? Nee, nee, nee. Raam, ook, ook hij ramt het gewoon erin hoor. Oh. En hij is boos dat je je rekening niet betaald had. Dat je <laughs> telefoon weer wegviel. <laughs> maar hey, Joop, jo, dankjewel. Voor dankjewel Joop. Mooie uitzending Dankjewel. Oh, ja. Dit was het eerste uur van de watertorensport. Na het nieuws van 11 uur gaan we verder.